Wat vooraf ging in het Brabants kerstverhaal. Marie en Josephine zijn de hoofdpersonen in dit verhaal. Goedemorgen, Marie. Dag Gabriels. Daar hebben we Gabriels, de postbode. Ik lees hier dat jullie woensdagmiddag om één uur allebei een prik moeten halen. in het dorp waar jullie vandaan komen. Helemaal naar Engelen dus. Zo gezegd, zo gedaan. In alle vroegte draaiden Marie en Josephine de volgende ochtend de rondweg op. Wat een rotvielen. Hadden we maar eerder van huis weg moeten gaan? We maken een sprongetje in de tijd. De avond is gevallen en Marie en Josefine rijden op hun ezeltje engelen binnen. Oh, ik voel iets, Marie. Nee, hè? Je gaat nou weer regenen? Bij Wodan. Nee, sukkel de baby! Ik voel regen opkomen! Nee, nee, nee, nee, nee. Paniek, paniek, paniek, paniek! Marie en zijn hoogzwangere Jozefien zijn in Engelen op zoek naar een huisarts. En, is de dokter er niet? Morgen weer. We moeten nu naar de huisartsenpost in een bos. De huisartsenpost? Laat maar hoor. Zo snel zal het allemaal wel niet gaan. Ik ben doodop, Marie. Laten we ergens een slaapplaats zoeken. Ja, maar als die baby dan dadelijk komt? Waar dan? Daar zien we dan wel weer. Hey, kijk, een herberg. Het wapen van Engelen. Oh, dat ziet er goed uit. Maar aan de deur wacht hen een grote teleurstelling. Hoe willen jij daar nou? Wij moeten er nog naartoe lopen. Wie is hier de verteller? Ik heb hier het script. En aan de deur wachten jullie een teleurstelling. Dan hoeven we dus ook niet meer naartoe te lopen, wel. Zeg, we hebben die herbergier niet voor niks gecast. Schiet op, naar die deur toe, move. Dag meneer, dag mevrouw. Dag herbergier. Heb jij nog plek voor ons in de herberg? Nee, zeker, hè? Eh, uh, nee. Er is hier namelijk een kienavond. Ja, ook dat nog. Het kinden lopen ik al mis, te laat voor de prik. Dan nou kunnen we ook nog een stad en land af en een slaapplek. Doe eens rustig, rustig. Straks breekt het de vlies nog. Nou, en zeg, flapdrol. Is er behalve die kutherberg voor jou nog een andere plek waar we het kunnen proberen? Probeer het hier verderop in de straat, zou ik zeggen. Maar ook daar. Ja, sorry. Neem me niet kwalijk, geen plaats. Rot op, wegwezen. move, nu. opgeschoten flikkerd. Ze zouden hier eens langs moeten komen met uh, nu we er toch zijn. Maar helaas duurt het nog 2000 jaar. Voordat BNN wordt opgericht. Toch vinden Marie en Josephine nog een etablissement waar ze welkom zijn. Zo, Snoopy, jij ziet er smakelijk uit. Kom je hier vaak, hè? Lekker ding. Zeg hallo, dat is wel mijn vrouw hoor. Gaat het niet tegen dat vrouwmens lieverd, lief, maar tegen jou? Marie, we gaan nu weg. Goed idee, Josephine. Maar dan hoef je nog niet gelijk in mijn kom te knijpen, hè? Wat? Ik deed helemaal niks. Net op tijd. Maar, wat doen we nu? Ik zie daar een bordje van in een camping. Laten we het nogmaals proberen. Maar daar aangekomen... Hallo, wat, wat jij kon doen? Waar komt die knakker nou in een keer vandaan? Hoe uh, uh, zegt huh? Goh, gezellige boel hier. We gaan nu weg. Nee joh, er is vast plek hier. Help hoe werk, ik steek heel goed asperges. Asperges? Kan ik u helpen? Ja, we zoeken een plekje in... Een... Nee, we gaan weg. Uh, u zoekt een plek, denk ik. Maar helaas, ik zit vol met Polen. Vol, ja! Gooi de glaasje maar vol! Oh. Oh. Geen, dus Is nergens meer een plekje voor een zwangere vrouw? Nee, het spijt me. Jezus Christus. Hmm, dat is wel een leuke naam. Gek toch hoe weinig er in 2000 jaar verandert. De Polen kwamen ook uit het oosten alleen, niet met z'n drieën. Ons arme stijl verder door de Brabantse nacht. De weeën worden erger en erger. En de tijd begint te dringen. Daar, Mari! Ik zie een stal! Uiteindelijk komen Mari en Josephine in Os Wat een megastal zeg! Dat kan toch nooit gezond zijn voor de volksgezondheid? Die discussie laten we maar even 2000 jaar rusten. We zijn intussen aangeland in een stal in Os met daarin een ezel. Hoe komen we nou ineens in Os terecht? Er ligt er nog een heel stuk van engelen vandaan. Vanwege de Os en de ezel. Oh, Die, die vind ik wel heel erg flauw. Hè? Maakt niet uit, we zijn eigenlijk binnen, Mari. Lekker warm, lekker knus, met z'n tweetjes. Wat, met z'n tweetjes? En hij dan? Doe nou maar alsof ik er niet ben. Daar wordt aan de deur geklopt. En wie zou daar zijn? Gabriels! De postbode dus. Zo, so, de Juda heeft even moeite gekost om jullie te vinden. Hoe komen jullie nou toch helemaal in Oostenrijk? Jullie moesten toch naar Engelen? Lang verhaal, Gabriels, maar je hebt ons gevonden. Juist, ik heb een spoedtelegrammetje voor jullie. Eens even kijken waar ik het heb. Oh, wacht even. Ja, juist, daar komt hij. Jullie zal Jezus geboren worden, die dus over de allerhoogste genoemd zal worden. Zo, dat was hem. Veel plezier ermee. Nou, daar is nog eens een keer een blij boodschap. Ik heb er ook maar een gelukstelegrammetje van gemaakt. O, doe. Gabriels, je bent een engel. De allerhoogste. Goed, ik ben zelf 1,90 meter, 90, maar er zullen toch nog wel hogere mensen zijn. O jee, Mari, het gaat beginnen! Ah, boer zoekt vrouwen zeker weer. Zie de gij ergens hier in televisie? Nee, mafkees, de bevalling! Zo, dat was nog eens een turbo-bevalling. Het nieuws ging al gauw als een lopend vuurtje rond. De herders waren dolenthousiast en kwamen naar de stal. En ze waren niet de enige. Goedenavond! Het Willem wordt ze echt paar konings verschenen in de stal met hun dochtertje Corrie. De drie koningszun hadden pech onderweg. Zouden we hier even de ANWB kunnen bellen? We kwamen hier net terug van een paar dagen in het zwartsweld. Krijgen we hier op de hoek toch ineens een ster in de ruik? Een grote zespuntige ster. Mooi was die tijd. Kom dicht, Cor. O, oh, klopt dat kind toch? Dat zingt Ger. Leven en laten leven. Ja, sorry, maar er is hier nergens een telefoon hoor. Jammer dat Gabriel's net weg is. Die had wel een spoedtelegrammetje voor je opgesteld. Het is zo'n engel. Pas, we zijn op kraambezoek en we hebben helemaal niks bij ons. Oh, we hebben nog wel aan de wagen liggen. Een fles drank van vader konings, de zware cheque van moeder konings en de kleine Corrie. Papi, ik zie tranen in uw ogen. ...schonk haar gouden stem. Maar dat is toch helemaal niet van Corrie konings. En zo kwam meer dan 2000 jaar geleden de Zoon van God ter wereld. In Brabant. Dat in tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven. Lieve mensen, een gezegende, vredige kerst. Met uh, spekjes, of wat dan ook.